9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitse steden is opnieuw gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen van de regering. In Berlijn, maar ook in Stuttgart, kwamen bij de zevende waken voor de grondwet weer duizenden demonstranten bij elkaar. In Stuttgart bleef het rustig, maar in Berlijn zouden er demonstranten zijn gearresteerd. Ze dus vinden dat de grondrechten te makkelijk en op de grote schaal zijn ingeperkt. En de demonstranten vinden ook dat de maatregelen tegen het virus veel te ver gaan.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 Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald naar 541. En dat zijn er 23 minder dan gisteren. Eerder vandaag meldde het RIVM dat er de afgelopen dag 58 nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen zijn opgenomen. En dat waren er 23 meer dan gisteren. De stijging van het aantal geregistreerde doden nam wel iets af. Het steeg met 63. De dag daarvoor waren dat er nog 71. Bij een verpleeghuis in Dieren zijn bouwhekken geplaatst om familieleden op afstand te houden. Sommige mensen zochten hun ouders of grootouders op via de ramen en raakten hen aan. Gesprekken met familieleden hielpen niet en daarom zijn nu pal voor de kamers van de bewoners bouwhekken neergezet. De Amerikaanse zanger Little Richard is overleden. Hij was 87. Hij geldt als een van de belangrijkste grondleggers van de rock'n'roll. En hij wordt vaak in één adem genoemd met andere grootheden als Chuck Berry, Elvis Presley en Buddy Holly. Hij had onder andere succes met de nummers Tutti Fruity en Long Tall Sally. Het weer. Vannacht wordt het rond de 9 graden. Morgen begint met bewolking en zon. In de loop van de dag gaat het dan flink waaien vanuit het noorden en dan stroomt er koude lucht het land binnen. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 22 in Limburg.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 FM Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZZFN. Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk op deze zaterdagavond. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje besser van dance, R&B en een beetje pop tussendoor natuurlijk. Laatste shownieuws, update, nou ja, die laten we achterwege. De corona, dus de thuisparties. Natuurlijk de Nightwalk 10. Straks in de tweede uurtje DJ Mausel met zijn Global House vibes en straks in de derde uurtje... Vliegen we naar het veilige deel van Italië. Nou ja, veilige deel. Het deel van de studio van DJ Kaffenskelly. Met het beste van de clubs uit Italië. En als opening worden we trouwens Black and Crown... met Love Me No More. Onderweg zometeen de weekend. Die hit van... Uh, die hit die volgens mij binnenkort op de nummer komt... en dan gaat hij net als uh, die vorige platen... waarschijnlijk wekenlang op een blijven staan. Het is... Ja, uh, uh, yeah, In Your Eyes. Alleen dit keer in de Be Nice Radio remix... Ook uh, Diplo komt eraan. We er zijn met Sidepiece, Piece maar eerst hier uh, Lucas Love. Sajid Ditoma met Playing House. Je het hier op van Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. Get you in your eyes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 door de duinen en het centrum van muziek van Diplo. en sidepiece met Alma My Mind, Purple Disco Machine Remix. En daarvoor de, de remix van The Weeknd met In Your Eyes. Nou ja, we weten het hè. Afgelopen woensdag heb je kunnen uh, luisteren naar uh, de heren van uh, Den Haag. Rutte en Hugo en uh, Mark Rutte en Hugo. Ja, zo noemt iemand hij dus uh, ja, en die hadden allemaal nieuws. En iedereen liet zo'n, wow, ja best wel redelijk goed nieuws. Nou ja, die mondkapjes uh, in het openbaar vervoer. <laughs> het schiet niet op, hè. Vanaf maandag uh, wordt het openbaar vervoer wel weer een stuk drukker. Want ja, de scholen gaan weer beginnen. Bedrijven, kappers, gelukkig voor ons dan. De kapper gaat weer open. Nou, in ieder geval voor mij, want het uh, is echt hard nodig. Uh, ja, uh, en dan nog geen mondkapjes. En dan uh, vanaf 1 juni, als iedereen weer corona heeft... dan gaan we mondkapjes dragen. Maar ja, de mondkapjes, het is allemaal een beetje twijfelachtig. Hè? Helpt het wel, helpt het niet. Maar in ieder geval, en toen kwam de volgende dag, kwam Hugo aan, tijdens die ministerraadvergadering, dat de festivals gewoon niet meer doorgaan. Ja, de kleintjes dan, maar de grote, zoals Pink, Pop, Tomorrowland, nou, daar heeft hij niets over te vertellen, dat is in België, maar zwarte cross, noem ze maar op. Ja, zolang er geen vaccin is, gaat het niet gebeuren. Ja, dat is natuurlijk eventjes een heel harde strop voor heel veel bedrijven, dus uh, waarschijnlijk gaan er dit jaar een heleboel bedrijven Ik heb vullen aan de kloten. Is het niet dit jaar, is het wel volgend jaar. Want ja, de feestjes. Om geld verdiend te uh, worden. En dat, dat uh, wordt het gewoon niet. Ook concerten van Camilla Gabelo. En het is Dat vanwege de coronacrisis. En ja, ze willen maximaal 30 personen per popzaal. Ja, dan zegt de theaterwereld. De herstart weg zwaarder dan verlies. Want Ja, hè, zulke grote ruimtes. Zulke mooie ruimtes. En dan uh, hè, met. En dan hebben ze het over... Uh, Zoals uh, theater 30 man. Nou ja, ik weet niet, uh, ik, uh, ik kom altijd achter de schermen. Jij misschien niet, maar achter de schermen werken al meer dan 30 man aan de productie. En met personeel maar 30 man. Dus uiteindelijk zitten er drie man in de zaal. Dus uh, financieel gaat het hem niet worden. Bioscopen gaan weer open. Met z'n 30 mogen we in die bioscoop zitten. Nou ja, of de, de filmmaatschappijen denken, we gaan een goede film uitbrengen. Nou, weinig kans, want voordat ze het uh, bedrag eruit hebben, zijn ze 10 jaar verder. En uh, wel een beetje leuk nieuws. Ondanks de coronacrisis heeft toch niet stilgezeten. De Nederlandse DJ dropt namelijk op 15 mei zijn nieuwe album, De London Sessions. Dat maakte Universal Music uh, Ik maakte ze van de week bekend. Volgens mij was dat woensdag uh, dat ze dat bekend maakten. Voor zijn nieuwe plaat heeft Chesto zich laten inspireren door, door de Engelse hoofdstad en de levendige muziekscene daar. Het album bevat onder andere samenwerking met een aantal Londense artiesten, onder wie Becky Hill, Lisa Appleton en Mabel ook werken Chesto, werken Chesto samen voor het album met Snoop Dogg, Rita Orion, Jonas Blue. En nog meer goed nieuws bij Chesto voor vader ja... Oude rot DJ wordt gewoon vader. Via FaceTime heeft hij een echo, uh, kreeg hij een echo te zien. Dit is hoe mijn dochter voor het eerst eruit zag schreef die bij het bericht. Dus ja, is toch wel uh, positief op die leeftijd van die man. Die man had nooit tijd gehad. Ik uh. heb al meerdere malen gezegd ik ga binnenkort met pensioen, maar. Uiteindelijk doet hij het nog steeds. Hij is inmiddels getrouwd. En uh, ja, dan komt de kind aan. Dus uh, best wel spannende tijden voor Chesto. Maar heel veel belangrijk voor jou en mij. 15 mei komt het nieuwe album uit. de uh, London Sessions. Gaan we door met muziek. En als we het toch over Chesto hebben. dacht dagje van Chesto samen met Becky Hill. staat ook op het album uh, The London Sessions. Met uh, Nothing Really Matters. Out on the rocks. We're on the edge of something. I wanna dive in when you look at me.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 Nightwalk, Nightwalk, nightwalk. nightwalk. Survive, en Daarvoor muziek van Block Crown. Alweer Block Crown. Ja, die brengen echt bakken met platen uit. En dat doen ze allemaal tegelijk. Deze afgelopen twee maanden zijn er een hoop platen van ze uitgebracht. En dit was... Uh, I Want To Thank You. De clubmix Block Crown samen met Mark Russo. En uh, ja, uh, wat moet ik allemaal zeggen? Ja, geen uh, party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal. Nou, die feestjes zijn hier op de radio gewoon oh, lekker thuis, gezellig, biertje erbij. Of uh, wat sterker natuurlijk, een bakootje of whatever. Wat je drinkt en gezellig naar de muziek luistert. Want ja, het is de thuisfeestjes hè. quarantaine festivalletjes uh, die we thuis gewoon vieren. En uh, het schijnt dat de Amsterdam Dance Event uh, voor ons nog rekening houdt met een editie dit jaar. Dus we zijn benieuwd. Maar uh, als er geen steun komt van de... Van de... Den Haag, dan... Uh, ja, dan uh, verdwijnen poppodia's en festivals volgend jaar. En de Psychodome, die wil dan concerten geven voor 2500 personen tijdens de coronacrisis. Nou ja, ik... Uh... Ja, hè? dat het nou echt heel gezellig is. Maar ja, het is niet allemaal zin met die klote ziekte. Over het ze zelf een vaccin vinden. Want uh, hè? als over een jaar of langer is het reëel om weer massale evenementen te, te gaan uh, doen. En ja, het is toch wel de zomer-evenementje. Maar ja, hè? we gaan het gewoon allemaal een beetje afwachten. We gaan het met muziek, want daar was ik aan je radio gekluisterd. Zometeen Ron Carroll, Toop Burger. Burger Berger, hoe je het ook wil uitspreken. Maar eerst die Alex Preston en Rion S. met deze arms. These arms are mine. Oh, yeah. about this thing called house music like my boy editor it's a spiritual thing yes it is About the house of music, gets all in, and it makes you feel good. It makes you tap your hands and it makes you stop your feet. And there's no other music can do that to you but house music. All you, come on. Zandvoort, naam Mario Zandvoort, Mario, Mario Zandvoort. door de duinen in het centrum van Zandvoort. Het was bijna zo'n met Don't Call Me Baby the Mouse, die extended remix. Nou, we doen hier nog Ron Carol en Toep en Berger met uh, The Sermon. Die is op tijd voor een Nightwalk nice 10. Welke platen zijn er erg populair in de, in de, in de, ja, de warming house parties, uh, quarantaine parties bij jou thuis? Want de clubs die zijn allemaal wereldwijd gesloten. Deze week op 10, Kevin McKay en Cassie met Save Me. De Cubic Extended Mix. Op 9 Mark Knight en Melody Manen met uh, If It's Love. Using Laura Davey. Op 8 Earn Days met Everything. Op 7 Basement Jacks met Red Alert. De Cube Guys Remix. Op 6 Dennis Ferreira met Hey Hey The River Star Paradise Remix. Op 5 deze week Heller en Farley Project. Met uh, Ultra Flavor. Darius uh, Sirachian Full Remix. Op 4 deze week Earn Days met uh, Soul Shaking. En op 3... En Farley Project met Ultra uh, Flavor maar dan in de David Bang Extended. Of twee, Milo en Clapton met Drop the Pressure. En op één, Earthen Days, met Just Be Good to Me. Nou, die plaat kennen we al. Nee, jaren 90, mega hit. Dus ik heb hier voor jou broken met de uh, brokenaars moet ik eigenlijk zeggen. Want het is een Nederlandse formatie met uh, Dance Around.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 Project met Ultra Flavor de David Peng. extended Remix nummer 3. Hè, als het goed is. Uit de, uit, de, uit de Nightwalk 10. Nummer 3. In die lijst. Uh, en uh, ja, wat moet ik zeggen. Het, uh, het zit erop. Het eerste uurtje. Niet getreurd. Zo meteen. Het nieuws en weer. En dan uh, is het tijd voor DJ Maus. Het is de global housewife. En straks in het de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs. uit Italië met Diesel Kapperskelly. Vroeger nog even muziek.